Kees Groot met het NOS-journaal. Het afschaffen van deel meer dan gedacht. Minister Hoekstra van Financiën moet nog voor Prinsjesdag op zoek naar 600 miljoen euro bevestigen bronnen in Den Haag. Het AD schreef vanmorgen dat door de groeiende economie het afschaffen nog duurder wordt. Ingewijden zeggen dat het de schatkist uiteindelijk 2 miljard euro per jaar zou kunnen schelen. Aanvankelijk werd uitgegaan van 1,4 miljard. Premier Rutte is groot voorstander van de afschaffing van de dividendbelasting. Hij denkt dat de maatregel ertoe leidt dat grote bedrijven... hun hoofdkantoor eerder in Nederland houden of vestigen. GroenLinks-leider Klaver wil dat premier Rutte afstand neemt... van de uitspraken van VVD-minister Blok over migratie. Blok zei dat hij geen voorbeelden kent van een multiculturele samenleving... waar de mensen vreedzaam naast elkaar leven... Klaver schrijft in een open brief aan Rutte... dat hij niet begrijpt dat de premier zich daar nooit van heeft gedistanceerd. Morgen is de eerste ministerraad na de vakantie. In Genua worden mogelijk nog steeds 10 tot 20 mensen vermist... na het instorten van de snelwegbrug afgelopen dinsdag. Dat zeggen de lokale autoriteiten. Ze baseren zich op mensen die zeggen familieleden te missen... en het geschatte aantal auto's dat op het fatale moment op de brug was. Inmiddels zijn er 39 lichamen geborgen. Wielrenner Niki Terpstra verruilt na acht jaar Quick-Step voor direct energie. Bij die Franse wielerploeg wil hij zijn carrière een nieuw leven inblazen. Afgelopen seizoen won de 34-jarige Noord-Hollander onder meer de Ronde van Vlaanderen. Wilco Kelderman doet mee aan de Ronde van Spanje. Tijdens het NK begin vorige maand raakte de renner van Sunweb geblesseerd aan zijn schouder... maar hij is voldoende hersteld. Het weer bewolkt en af en toe zon. Het is 21 tot lokaal 26 graden. Later vanavond en vannacht gaat het regenen en is er ook kans op onweer. Morgen trekt de regen weg en breekt in het westen de zon door. En het wordt dan 21 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Er staan op dit moment geen files.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 Een hele goede middag luisteraars, dit is Muziekboeren van Lijven op ZFM, de lokale omroep van Zandvoort. Met natuurlijk de vaste items, de instrumentaal van vandaag, de column van El Kerkman, de instrumentaal van de week, de gauwouwe van de week en het weer voor het komend weekend en natuurlijk niet te vergeten het bioscoopprogramma van Zirke Zandvoort. Dat is nog, natuurlijk nog lang niet alles, want we hebben natuurlijk ook nieuws... uit onze badplaats en de directe omgeving. We hebben dus een vol programma. ZFM is te beluisteren via frequentie 106.9... of via kanaal 40. En kijken en luisteren kan ook via internet op www.zfm-live.nl. Mijn naam is Hans Wassenaar. Heel veel luisterplezier. Ik denk ik, begin maar met een rustig plaatje. Aha, met take on me. En ik heb hier de evenementenagenda van augustus. De 17e in Markt op het Badhuisplein van 12 tot 6. Ook de 17e de ADAC Masters. En dat is op het circuit Zandvoort. De 18e, dan gaan we weer lekker eten en paling roken. Café Bluis, aanvang om 12 uur. En de 18e de Zomermarkt Boulevard, Boulevard de Vavouch. En op Badhuisplein van 12 tot 6. Dan hebben we de 24e, dat is de Ibiza-markt. Badhuisplein van 12 tot 5. De 26e, de grote zomermarkt in het centrum. Ja, gezelligheid, troef. Raadhuisplein en omgeving van 10 tot 5. En de 31e, de Ibiza-markt. En dat is dan weer op het Badhuisplein van 12 tot 5. En ik ga door met de volgende. En dat is, even kijken... Dat zijn waarschijnlijk de kings. Ik weet niet precies waar ik klaargezet heb, maar daar komen ze. met All Day en All of the Night. Ja, wat wil je nog meer, hè? Um, ja, we gaan, uh, we gaan door met een heel mooi plaatje. Daar werd ik uh, eigenlijk uh, vannacht of vanmorgen vroeg op geattendeerd. En het is een hele mooie plaat. En die stond toevallig op Facebook. Ja, en die wil ik, wil ik u niet onthouden. Het is zo'n mooie plaat. En dan zou je niet denken van Pink die dat meezingt. Maar het gaat om, ja, nou komt die Bart, luister goed. Sarah McLachlan. En, samen met Pink. En Arms... Of een angel. En het is zo'n mooi plaatje. En moet je moet niet vergeten, dit is wel live. Niks te veel gezegd. Koude rilling over je rug. Ja, prachtig. Maar nu gaan we over naar ons volgende item. De instrumentaal van de week door Hans Wassenaar. Ja, welke heb ik uitgezocht? Ik heb uitgezocht van Horner Louis Boots Randolph III. Ja, mooi. was een Amerikaanse muzikant die vooral bekend was om zijn... Uit 1962 een saxofoonhit Jackardy Sax. Die een kenmerkend melodie was voor Benny Hill. Randolph was een belangrijk onderdeel van het Nashville geluid. Voor het grootste deel van zijn professionele carrière. En daar komt hij dan. Instrumentaal Jackardy Sax. Boot Randolph. Inderdaad, daar werd ik al op geattendeerd. Dit is duidelijk, want anders dan het andere liedje. Ruim je rommel op. Aan duidelijkheid geen gebrek, hè. De tekst op deze vuilnisbak staat geschreven, zegt precies waar het op staat. De woordkeuze had misschien subtieler gekund, maar... aangezien deze bak pal naast de jongerenhangplek staat... is het voor de meeste aangesprokenen vast heel duidelijk. Sterker nog, de vadersbak zit al dagen overvol. Dus de vraag aan de gemeente is of deze bak... Wellicht wat vaker geleegd zou kunnen worden. En ik ga door met een liedje, misschien kan u nog. Dat was een, een echte zomerhit: les Ketchup. En er was, was een leuk dansje altijd bij. Met je handjes over elkaar en zo. Dat weet ik allemaal nog goed. Ik ga iets door met ietsje moderner. En dat is Ed Sheeran met Shape of You. To Z or not to Z. There is no question. ZFM.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 Volgens mij is een gerucht in Zandvoort nog nooit met zoveel onbegrip ontvangen. Het was dan ook HET gesprek. Hoe kon OPZ-wethouder Berendsen doodgewoon vergeten... dat er een bedrag van 4500 euro in de OPZ partijkas was gestort... door een lid dat zeer nauwe banden heeft met het architectenbureau. En ook zijn fractievoorzitter, Kramer Senior, vond het eigenlijk allemaal gezeur. Om niets. Belangenverstrengeling. Kom nou... Dat viel allemaal best wel mee. En vervolgens nam Kramer tijdens de raadvergadering nog een slokje water om zijn mond te spoelen. Dat was in 2014 toch wel anders een koek. Toen OPZ-wethouder Cohen na 140 dagen zijn plus moest inleveren bij het gehakketak over de watertoren. Als gekozen wethouder verwacht je dat jouw achterban je steunt in deze. Maar dat was een flinke tegenvaller. Want onder de motie van wantrouwen plaatste ook OPZ zijn handtekening. De volgens OPZ-wethouder die sneuvelde op het slagveld bij Waterloo was Chalik. Hierbij speelde OPZ-fractievoorzitter de Vries geen frisse rol. Hij bries bewust de coalitie op en zette daarmee de bestuursbaarheid van Zandvoort op het spel. Na beraad trad Chalik zich uit de college terug. Helaas gebeurde dit nu dus niet. Berense ging in de raads raadsvergadering keer diep door het stof en zijn Mea culpa, culpa kwam voor mij iets te vlot uit zijn mond. Maar zelf de conclusie trekken dat hij echt ongeloofwaardig overkwam... was kennelijk voor hem iets te veel van het goede. Dan zou hij, na twee maanden wethouderschap, het record van Cohen verslaan. Toen de rook was opgetrokken bleek helaas de verkeerde wethouder gesneuveld te zijn. D66-wethouder Kuipers. Maar hoe geloofwaardig is de OPZ nog? Om de ondanks werd een buitengewoon raadslid benoemd... dat tevens woordvoerder namens de stichting Watertorenplein was. Deze stichting is niet bepaald gecharmeerd van de plannen van architect Springtij. En nu geeft Dirk Berkhout met de advertentie aan... dat hij de weldoener van OPZ is. Waarom dat tijdens de raadsvergadering allemaal zo geheimzinnig bleek, bleef... snap ik niet. Als het toen helder was vermeld... had de zaak rond de belangenverstrengeling mogelijk lucht gegeven... Nu houd je toch een vieze smaak in je mond. Eén ding blijft duidelijk. De slag bij Waterloo is nog lang niet gestreden. Al dus Nel Kerkman. We Dinsdag 4 september zal voor Yves Billensen een lang gekoesterde wens in vervulling gaan. Dan presteert hij, dan presenteert hij... in de uitverkochte Sushinsky Theater in Amsterdam... zijn eerste album en geeft hij zijn eerste grote solo concert met zijn eigen band. De winnaar van de Buma Talent Award 2016... is inmiddels uitgegroeid tot een vaak geziene gast... op de Nederlandse podia, waarbij zijn naam... steeds groter wordt geschreven op de affiches... Inmiddels wordt zijn eigen hit, zoals Zin in Jou en Als Zij Danst... luidkeels meegezongen wordt en heeft hij zijn plaats tussen de grote namen volledig verdiend. Met de release van zijn nieuwe single, Lust, verbreedt hij opnieuw zijn doelgroep... en met zijn eerste album, Het Einde van het Begin, zal hij geen verrassen. En daarom gaan we nog een keertje iets voor een draaien. Het ritme van Zandvoort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 want als ze dans, voelt alles anders op elk moment waar ze wil zijn. Want als ze dans, voelt alles anders en wat ze voelt, gaat niet voorbij.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 Ja, ik kreeg net een, een heel bericht waar ik het koud van krijg. The Queen of Soul, Arita Franklin, is overleden. Ja, rest in peace and thanks for all the beautiful songs you have given us. Ja, heel mooi. Dat, en dat moeten we vooral niet vergeten. Ja, daar komt ze. Weer een grootheid die ons verlaten heeft. Zo gaat het in het leven. Heel jammer, een fantastische zangeres. aangekomen bij ons nummer 1 hit... ...en dat is uit 1975. En dat is een plaat... ...I'm Not In Love... ...en het is een nummer van de Engelse groep 10CC. Het nummer is geschreven door... ...bandleden Eric Stewart... ...en Graham Gold Goldwyn... ...en uitgebracht in de Verenigde Koninkrijk... ...in mei 1975... ...als de tweede single van... ...en de derde album... ...the original soundtrack van de band. Het lied was ook de doorbraak van de band wereldwijd... Bereikte de nummer 1 hit in Ierland en Canada en nummer 2 op de Billboard Hot 100 in de VS. Evenals het bereikte de top 10 in Australië, Nieuw-Zeeland en verschillende Europese landen, waaronder Nederland. Hier komen ze, ten to met I'm Not In Love. The oh. oh. 17 en 19 augustus een spectaculair autosportweekend met volop autosport. Geniet bijvoorbeeld van de grote startveld, volstoeren GT3 Supercars en de ADAC GT Masters. En de locatie is Secwizandvoort, burgemeester van Alfenstraat 108. En de website is www.secwizandvoort.nl Laat dan weer naar het einde, naar de klok van vijf uur. Ja, het gaat snel. Ik heb nog een klein stukje voor u en dan gaan we afsluiten. Once there were green fields, kissed by the sun. Once There were valleys where rivers used to run Once there were blue skies with white clouds high above Once they were part of an everlasting love We were the lovers who strode green fields green fields are gone now parched by the sun gone from the valleys where rivers used to run gone with the cold wind swept into my heart, gone with the lovers who let their dreams depart, where are the green fields that we used to roam? you run away how can I keep searching when dark clouds hide the day Ooh, I only know there's nothing here for me nothing in this wide world left for me to see but I'll keep on waiting ja, het eerste uur zit erop. Ik hoop u weer terug te zien na het nieuws en de boodschappen. Tot straks.